7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nederlandse zorgautoriteit NZA gaat exacte salaris van huisartsen uitzoeken. Akkoord Tweede Kamer over uitbreiding noodfonds. En voor de kust van Nieuw-Zeeland dreigt een milieuramp.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 Het waterschap Delfland gaat de grachten van Delft afsluiten van de rivier de Schie. Dat is een voorzorgsmaatregel vanwege de verwachte neerslag. Het komt etmaal 10 tot 40 mm. Met de maatregel die tot vanavond gaat duren wil het waterschap voorkomen dat het pijl in de Delftse grachten gaat stijgen. En bovendien zal ook het waterpeil in de omgeving uit voorzorg met 5 centimeter worden verlaagd. De Griekse politie heeft voorkomen dat 70 antieke kunstvoorwerpen het land zijn uitgesmokkeld. Twee mensen zijn gearresteerd. Onder de kunstvoorwerpen waren gouden maskers, helmen, een glazen parfumflesje en een gouden diadeem. De genomen voorwerpen zijn naar het Nationaal Archeologisch Museum in Athene gebracht. Ja, dan het weer nog. Onstuimig, een stevige wind en geregeld buien. Ook af en toe zon en een middagtemperatuur van een graad of 15. Ook in het weekend regenachtig met maxima van 13 graden op zaterdag en 16 op zondag. En na het weekend weinig verandering. ANRB Verkeersinformatie er zijn twee problemen in deze spits op de A6 en de A15. Op de A6 van Lelystad naar Muiden staat een lange file... tussen Lelystad en Knoopend Almere, 10 kilometer. Staat er staat al een tijdje een auto in brand en de weg is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via de A27 en de A1. Dan de A15 bij Rotterdam richting Europoort. File na een ongeluk tussen Ridderkerk en Rotterdam-Charloes, 8 kilometer. Maar de weg is wel weer vrij.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 Check het dus. De Pensioendriedaagse is een initiatief van Wijzer in Geldzaken. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten... Goedemorgen. Ook in Nederland gaat meer geld steken in het noodfonds voor de euro. Uit het debat in de Kamer bleek wel dat het vooral uit eigen belang is. In Frankrijk is het treinverkeer flink ontregeld. Gevolg van een protestactie van het spoorwegpersoneel... nadat een conducteur gisteravond werd neergestoken. Ron Linker in Parijs doet zo'n verslag. En justitie hoopt de mensen te hebben gepakt... die achter de grote explosie op het strand van Rittem zitten. De Zeeuwse politie heeft gisteravond na een huiszoeking drie mensen aangehouden in verband met die explosie. Nu bijna twee weken geleden. Die explosie veroorzaakte veel ophef. Een betonnen dijkconstructie, een Klein Kesson, werd verwoest. De politie kreeg tientallen telefoontjes binnen van mensen die die klap hadden gehoord en gevoeld. Persofficier van het Openbaar Ministerie in Middelburg, John Remmerswaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u al vertellen wat u heeft gevonden bij de huiszoeking? Uh, nee, simpelweg omdat uh, vandaag de onder het onderzoek verder zal gaan. Uh, gisteravond laat is de woning vrijgegeven door uh, de explosieve opruimingsdienst en uh, alle andere deskundigen die aanwezig waren. En vandaag zal het onderzoek voortgezet worden. Betekent dat dat er geen explosieven waren? Nou, dat betekent in elk geval dat gisteravond uh, uh, het, de situatie zodanig veilig was... dat er feitelijk gezocht kan worden, maar dat er uh, vandaag uh, echt uh, overal gezocht uh, gaat worden... door de, de technische recherche en, uh, en de betrokken rechercheurs. Want dan was de angst dat er misschien iets zou kunnen ontploffen bij binnen gaan. Zoals u net al zei, het was een, uh, destijds in 23 september een, uh, een, een enorme explosie. En uh, daar zijn uh, ta tamelijk zware explosieven voor gebruikt, zo lijkt. En dan, uh, dan moet je alle voorzichtigheid betrachten bij, het, uh, bij een onderzoek. Wat kunt u vertellen over de mensen die zijn aangehouden? Nou nee, ja, eigenlijk niet zoveel. Er is een, een 20-jarige man aangehouden die zelf wordt verdacht van het vervaardigen van die explosieven en het ook tot ontploffing brengen. En daarnaast zijn twee andere personen zijn ouders aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid. Eh, hebben zij al iets gezegd, iets verklaard? Nou, dit, de, de mensen zijn uh, gisteren eind van de middag aangehouden en, uh, en, en toen zijn de verhoren begonnen. Uh, maar daar, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen eigenlijk. Kunt u wel iets misschien al zeggen over het motief? Want u bent natuurlijk niet voor niks bij deze mensen terechtgekomen. Nee, het onderzoek uh, na die, uh, die feitelijke ontploffing uh, uh, wees op enig moment uh, naar aanleiding van allerlei uh, verklaringen in de richting van, uh, van deze 20-jarige man. Zo zijn we bij hem uh, terechtgekomen. Over het motief is eigenlijk nog helemaal niks bekend. Uh, vooralsnog lijkt, het, uh, uh, lijkt er geen enkele reden te zijn om aan te nemen dat het ook maar iets met, uh, met terreur of, uh, of terrorisme te maken heeft. Maar voor verdere motieven is het nog niet bekend. Weet u al wel wat daar is ontploft op dat strand? Nee, daar kan, daar kan ik u nog geen uitsluitsel over geven. Dat is, uh, dat is een, een, een enorm ingewikkeld technisch onderzoek en, uh, en, en daar wordt nog naar, uh, het onderzoek naar gedaan. En uiteraard worden eventuele sporen die daar zijn aangetroffen uh, vergeleken met, uh, met zaken die uh, hopelijk of, of misschien wel hopelijk niet in de woning worden aangetroffen. Goed. vallen er dan nog meer arrestaties te verwachten? Of blijft het hier voorlopig bij? Nou, dat, dat hangt natuurlijk helemaal af van datgene wat het onderzoek gaat opleveren. Dus ik, ik kan verdere uh, arrestaties niet uitsluiten, maar uh, op dit moment verwacht ik ze nog niet. John Remmerswaal van het Openbaar Ministerie in Middelburg. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Tweede Kamer dan is voor uitbreiding van het Europese noodfonds voor Griekenland en andere probleemlanden. En daarmee staat Nederland nu al voor bijna 100 miljard euro garant. Niet omdat we dat nou zo graag willen, maar om onze euro te redden. En daarmee ons spaargeld en onze pensioenen. Wilders. Cohen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 Een heel sterk Europa is in het belang van ons allemaal en zeker om ons welvaart in stand te houden. Dat doen we in het belang van Nederland. Dank ook voor het nadrukkelijk openhouden van de mogelijkheid dat het euro steunfonds als dat nodig is, sterker wordt gemaakt. Um, en wat dat betreft zou ik de vergelijking willen trekken uh, voor het steunfonds met uh, de mobiele eenheid bij een, een voetbalrel.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 We geven gewoon 100 miljard en we hopen en we bidden dat het allemaal goed komt. Het wetsvoorstel is aangenomen. We weten allemaal, Nederland is onderdeel van Europa. Nederland is onderdeel van die wereld. In 2008 kwam het helemaal vanuit de andere kant van de Atlantische Oceaan. We hebben gezien wat dat voor oorzaken had. Het, het zit nu nog dichter, het, ge, het risico, het gevaar, in onze achtertuin zou je kunnen zeggen. In onze eigen munt zelfs, in ons muntgebied. En uh, ik dank ook uh, al die partijen die zich samen met mij inzetten... voor die financiële stabiliteit. Minister De Jager als laatste. Nederland is een van de laatste in landen in Europa die voor heeft gestemd. Nog twee landen moeten instemmen, Malta en Slowakije. Verslag hoort u van Peter Blok. En minister De Jager hoort u na acht uur. Net als hoogleraar economie Evo Arnoud. Tien jaar bommen op Afghanistan en vervolgens aanslagen door de Taliban. Operatie Enduring Freedom zou democratie moeten brengen. Of dat gelukt is, hoort u zo dadelijk. Maar u weet het antwoord misschien al wel. Bij de AWB voor de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. A6 is al een uurtje dicht bij knooppunt Almere. En dat uh, laat zo zijn sporen na in Flevoland. Van uh, Lelystad naar Muiden staat 11 kilometer tussen Lelystad en Knoopend Almere. Ja, wat is er aan de hand? Er staat een auto in brand met een brandbaar goedje erin. Waarschijnlijk gaat het nog een kwartiertje duren. Maar voorlopig is het beste om om te rijden via de A27 en de A1. Bij Rotterdam eh, wordt de file op de A15 naar Europoort langzaam korter. Bij Charno staat 7 kilometer. Er gebeurde een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Grote delen van Frankrijk is het treinverkeer gisteravond en afgelopen nacht stil komen te liggen. Door een spontane staking van conducteurs. Aanleiding was een steekpartij in een trein op het traject Lyon-Straatsburg. Verwarde man stak verschillende malen in op een conducteur die nu zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, hoe is het op het ogenblik op het Franse spoorwegennet? Het is een onduidelijke situatie. Het gaat om een spontane staking. Je zei het zelf ook wel, dus het is onoverzichtelijk of conducteurs ook deze ochtend weer aan de slag gaan. De Franse spoorwegen, de SNCF, die gaan ervan uit dat de staking ook in de ochtend door kan gaan. En raad dus reizigers aan om uit te kijken naar alternatieven. Hier in Parijs, op het station Gare de Lest bijvoorbeeld, er rijdt één op de drie treinen maar... Maar de komende uren zal moeten blijken hoe ontwricht het treinverkeer nog is. Het ziet ernaar uit dat ook in de ochtend de gevolgen van deze spontane staking merkbaar zullen zijn. Ja, uitkijken naar alternatieven als je nog met de trein moet. Maar er waren natuurlijk ook al mensen onderweg. Ja. Uh, hoe is daarmee? De, de, de duizenden reizigers zijn gisteravond gestrand. Hè, er reed geen enkele nachttrein meer. Dus ja, passagiers moesten de nacht doorbrengen op het station... of een hotel boeken, wat natuurlijk leidt tot frustratie bij de passagiers. Het is gewoon de om ons te dormir dans een train. Ik ben moitié en colère en je begrijp aussi. Nou, je hoort het, hè? niet normaal dat we op het station moeten slapen. Uh, de Franse spoorwegen had uh, coupés geopend... omdat die mensen in ieder geval binnen konden slapen. Uh, Deelden dekens uit, water uit... Het ministerie van Binnenlandse Zaken had een crisiscentrum ingericht om, om extra politie op de been te brengen, om de veiligheid op de stations te garanderen. Dat was allemaal gedurende de nacht dat de passagiers dus gestrand raakten en op het perron in de stations, in de coupés moesten overnachten. Naar aanleiding dus die steekpartij, is het zo onveilig in de Franse treinen? Nou, je hoorde dat uh, net ook al uh, een van de reizigers zeggen: misschien dat hij aan de ene kant begrip opbrengt voor de conducteurs, maar ook weer niet dat ze zo'n zwaar middel hebben ingesteld. Uh, en dat zegt ook het ministerie van Transport: heeft gezegd uh, dat. Uh de begrip is voor de emoties, maar dat het abnormaal is... dat duizenden reizigers daarvan de dupe moeten worden. Het recht op staken, zegt de minister van Transport... is gerechtvaardigd bij acute en aanhoudende dreiging. Nou, die is er nu niet. Dit was simpelweg het werk van een verwarde man. Een tragisch ongeval, incident, maar een geval dat op zich staat. Nou, daar zijn de bonden natuurlijk niet mee eens. Die vinden dat dat de druppel was die de emmer doet overlopen... eisen betere bescherming van de conducteurs. En daar zijn we nu. Er wordt gestaakt. En uh, de Franse spoorwegen uh, moeten nu inventariseren... hoe erg de gevolgen zijn voor de reizigers vanochtend. Ja, in Frankrijk zitten ze er dus mee. NS verwacht trouwens, NS hebben we ook even gebeld... geen problemen voor Nederlandse reizigers die die kant op gaan. Maar ik zou toch maar even voorzichtig zijn. Ron Linker hoorde u vanuit Parijs. Door naar Joris van der Kerkhof in De Kas in Brabant. Ongewoonlijke plek, maar ook daar kan het goed gaan met de glastuinbouw... als je tenminste maar je bedrijf aanpast en moderniseert, Joris. Ja, die discussie uh, wordt, wordt, wordt hier gevoerd. Uh, het gaat niet goed in het totaal met de glastuinbouw... maar je kunt allemaal wel gaan zeuren over allerlei negatieve dingen. Of dat die glastuinbouwers allemaal zeurpieten zijn... die alleen maar met hun hand, uh, hun hand ophouden bij de overheid. Wel, nee, we draaien het om. We draaien het helemaal om, we maken er gewoon een positief ja. verhaal van. En we gaan beter samenwerken. Uh, een bedrijf uit het Westland is hier naartoe gekomen. U woonde hier al in zomeren, uh, 30 jaar geleden met uw bedrijf begonnen. Was er, wat was het moment dat u dacht van... Hey, ik werk niet meer alleen, maar ga echt samenwerken... om het dan beter, financieel beter te maken? Nou, dat idee is eigenlijk al, al 15 jaar geleden ontstaan... toen de coöperaties uh, teruggingen naar twee. Vervolgens zijn we weer uh, doorgegroeid naar, naar 15 verkoopcoöperaties. Uh, en uiteindelijk hebben we weer de conclusie getrokken... dat we met z'n allen samen weer de bundeling op moeten pakken... om, uh, om de kracht uh, te krijgen. Oké, okay, dus uit, <laughs> er is dus een tijd geleden bedacht van... Uh, er moet meer gebundeld worden. En toen dachten uh, de mensen die aan het bundelen waren... u ook van, nou, ik kan het zelf wel beter... En toen kwam de eac crisis en er werden de komkommers en, en, en zo... allemaal niet meer zo goed verkocht. En toen dacht u, nu moeten we weer samen. Nee, de eac crisis is uh, de crisis die de druppel heeft doen overlopen. We hebben de laatste vijf jaar al meer crisissen gehad. En uh, de eac crisis heeft gewoon laten zien... Van, uh, hoe zwak we in de schakels stonden. En uh, hoe zwak we in de keten stonden... moesten we zorgen dat we die zwakte weer omzetten in, uh, in sterktes. Nou, en daar zijn we eigenlijk de laatste... Uh, Half jaar ook met de paprika groep mee bezig geweest. Want u bent van de paprika, we staan hier tussen de kleine tomaatjes. Uh, u bent van de paprika een paar honderd meter verderop. Uh, en dat levert er niet zoveel op. En nu gaat dat steeds beter. Het gaat op het moment nog niet goed. Maar we uh, ah, kunt... hebben we dat verhaal weer van die jaren. Ja, op, op, op, op, maar We zijn gewoon bezig om vooral een structureel... een langetermijn een goede oplossing te zoeken. En daar gaat het over uit. En het jaar is zoals het jaar is. En we hebben van alles meegemaakt. Maar nu... Uit die jaren putje de kracht om weer te komen tot een samenwerking waar we in de toekomst weer mee vooruit kunnen. Ja, en dan jullie hier in zomeren krijgt dan te maken met zo iemand uit het Westland die ook zo klinkt en zo eigenwijs is. En die komt jullie vertellen hoe het anders moet. Ah, ik vind het knap dat jij al constateert dat ik eigenwijs ben. <lacht> nee, maar goed, het is heel simpel. Je doet het ook met elkaar. Misschien zijn onze ogen ook wel geopend doordat we hier zijn komen wonen. Want de mensen hier beleven toch sommige dingen wel anders. Maar uiteindelijk is de basis precies hetzelfde. We moeten met z'n allen voor die toekomst het gaan regelen. Ja, En u zei daarover eh, eerder al, we staan hier al een tijdje in de, in de kassen te praten eh, onder het licht tussen de kleine tomaatjes over grote komkommers en kleine tomaatjes. Maar dat er een tijd is geweest dat de concurrentie onderling zo groot was dat het eh, hard gewerkt werd voor één cent meer verdienen in plaats van dat je echt geld verdient met ja. z'n allen. Ja. Ja, het was gewoon zo verdeeld. En iedereen wilde zelf uh, zijn spulletjes naar die consument... in die retailer en in, in het handelsbedrijf brengen. En uh, dan wilden we per se een centje meer hebben dan de ander. En dan keken we geen eens of we nog uiteindelijk wat over zouden gaan houden. Had je de handen al eerder verder in elkaar geslagen... en gedaan wat de consument wil dan had je wel al wat meer over gehad. Want nu is het geld vaak in de schakel ertussen blijven hangen. En over die tussenschakel en over kleine tomaatjes, iets grotere tomaatjes... en al heel veel andere tomaatjes en alle kleuren van paprika's... ach, we hebben nog zoveel tijd en nog zoveel te bespreken. Gaat ie doen, Joris van der Kerkhof, later deze uitzending. Het is acht minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De eerste Amerikaanse en Britse bommen vielen vandaag tien jaar geleden op Afghanistan. De operatie Enduring Freedom begon. Aanvankelijk bedoeld als vergelding voor de aanslagen op het World Trade Center van 11 september. En de aanvallen moesten ook het land tegelijkertijd bevrijden van het Taliban-bewind en een geleidelijke democratisering bewerkstelligen. Maar Afghanistan is nog steeds zeer onrustig en de gewelddadigheden lijken eerder toe dan af te nemen. Ik ga praten over 10 jaar Enduring Freedom met Martine van Bijlert... van de denktank The African Analyst Networks. En ze is in Kabul, mevrouw van Bijlert. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we positief beginnen. Wat is de meest positieve verandering ten opzichte van 10 jaar geleden? Nou, er zijn heel veel mensen die meer kansen hebben in hun leven dan ze hadden onder de Taliban. Onder de Taliban stond eigenlijk alles helemaal stil. Het land ging nergens heen. Er was een soort collectieve depressie over het land heen. En dat is dus veranderd. Er zijn, er zijn heel veel jonge mensen die naar school gaan. Er is veel meer werk. Um, er is meer geld in omloop. Uh, Afghanistan is, is uh, ja, gelinkt aan de rest van de wereld. Um, de, dus, dus een hele grote verandering uh, heeft er plaatsgevonden. Um, dat klinkt allemaal positief, ja. als je een afgaande vraagt over hoe gaat het nou, dan heeft dat niet de overhand. Dat is niet het gevoel wat de overhand heeft. Um, en dat komt met name door het feit, omdat het, ja, ze hebben toch het gevoel hebben dat het langzamerhand en steeds sneller aan het afglijden is. En, uh, en dat, dat ja, eigenlijk het negatieve, het, uh, ja, de gevoelen van, gevoelens van onveiligheid en onveiligheid, ja, die zijn eigenlijk veel sterker. Ja, die onveiligheid, om, om daarop voor te gaan. Waar zit hem dat vooral in? Waar, waar, waarom voelen ze zich zo onveilig? Nee, nou ja, het is natuurlijk een, een flinke uh, ja, insurgency. Het uh, ja, is eigenlijk geen goed Nederlands woord voor, maar uh, uh, zeg maar een opstand door de, door de Taliban. Um, de Taliban heeft zich eigenlijk steeds verder kunnen uitbreiden. Um, ja, doet allerlei aanslagen waarmee het de boodschap geeft van uh, we kunnen wie we maar willen en waar we maar willen, kunnen we die raken. Uh, ze hebben ook een regering waarvan ze het gevoel hebben dat hij heel zwak is... Um, heel verdeeld, uh, functioneert niet goed... en met name bezig met zichzelf, vol met mensen... die eigenlijk bezig zijn voor hun eigen, uh, ja, voor hun eigen uh, zakken hun de rij, zou je kunnen zeggen. Ja, uh, is het alleen de Taliban die voor die onveiligheid zorgt... en die corrupte regering, of is het ook de criminaliteit die toeneemt? Ja, dit is... Nou, wat je krijgt is als er een, een grotere instabiliteit is, dan gaat iedereen erop meeliften. Dus je krijgt uh, ja, allerlei groepen die zich bij de Taliban aansluiten. Je krijgt alle, allerlei groepen die ja, zelf gaan freelancen. Je hebt binnen de regering allerlei mensen of commandanten die zich gelinkt hebben aan de regering. Die eigenlijk kunnen doen wat ze willen. En mensen voelen zich ontzettend onbeschermd. Um, het land is vol wapens. Uh, er heerst, heerst eigenlijk uh, toch een behoorlijke wetteloosheid. En uh, ja, dus een gevoel van: uh, dit, dit, kan, uh, ja, dit is al erg, maar het kan nog veel erger. Had het anders kunnen zijn? Wat, wat hebben de, de, de troepen en de, de mogendheden die daar actief zijn nagelaten? Het had wel anders kunnen zijn. In de eerste paar jaren was het veel rustiger. De Taliban was nog niet gehergroepeerd, was veel zwakker, eigenlijk nauwelijks aanwezig. Sowieso ook de oude commandanten, de Mujedin-commandanten, dachten dat het een tijd over was. Dus die waren eigenlijk wel bereid om rustig naar huis te gaan en rustig oud te worden. Maar hoe, je, Alleen, hoe kan het dan zo zijn dat ze, dat ze zich toch weer hebben kunnen opbouwen? Hoe kan dat? Nou, met name de, de Mujedin-commandanten hebben eigenlijk meteen... De belangrijke posities ingenomen, uh, met name in de provincies. En die zijn achter oude vijanden aangegaan en die hebben die zijn eigenlijk meteen hun macht gaan misbruiken. Dat heeft, weer, uh, dat heeft er weer toe geleid dat allerlei mensen die zich daartegen gingen verzetten, die gingen uit hun dorpen weg, Sommigen gingen gewoon weg, anderen kwamen terug om te vechten. En je kreeg dus een, een situatie waarin, uh, ja, waarin wetteloosheid leidde tot meer onrust. Um, wat weer leidde tot meer wetteloosheid. Het had anders gekund. Als er vanaf het begin af aan um, veel, uh, veel meer was ingezet op een regering die de mensen dus niet lastig viel. Um, niet, uh, niet, het was niet deze regering, het waren mensen die als in de regering terecht kwamen. Um, als daar meer aandacht voor was geweest, hadden we misschien nu niet hier gezeten. Nee. Dan gaan de Amerikanen straks weg. Laten ze het land eigenlijk een beetje aan hun lot over... terwijl er zoveel in is geïnvesteerd. Blijft u nog wel? Of ik dan blijf? Ja? Uh, ja, zeker. Ik blijf uh, ja, zolang het kan eigenlijk. Waarom? Want dan moet u toch nog hoop zien. Ja, zeker. Um, ik sowieso... Een land heeft altijd hulp, want er zijn altijd mensen die iets proberen goed, die, die proberen een land weer bovenop te helpen. Um, en dat zijn waarschijnlijk van ook, er zijn ontzettend veel mensen die er dus zelf bezig zijn, die heel gewelddadig zijn, die eigenlijk niet zoveel willen. Er zijn heel veel mensen die voortdurend aan het proberen zijn om te sussen, om conflicten te vermijden. Um, ja, je hoofd op een gegeven moment dat die, ja, dat die, dat die beweging sterker wordt. Um, ja... Ja. Ik, ik wil het in ieder geval graag zien. U wilt het nu wel graag zien. Dus ja, dan, dan, dan, ziet, u, ja. dan ziet u toch nog mogelijkheden dat er iets zou kunnen veranderen. Wat is daarvoor nodig? Um, ja, het is wel lastig geworden. Het is al laat geworden Het ziet er niet goed uit. Um, zoveel mogelijk uh, steun aan, de, aan de, zeg maar, de ongewapende groepen, de politieke groepen... Daadwerkelijk verzoeningsproces, dus niet het regeringsgeleide proces, wat nu is vastgelopen. Um, ook sowieso een veel betere besteding van gelden. De enorme uh, verspilling van, van gelden uh, ja, leidt ook tot heel veel irritatie onder de bevolking en heel veel onbegrip. Eigenlijk een veel bedachtzamere um, betrokkenheid. Wat dus niet betekent dat je hier met heel veel troepen hoeft te blijven zitten... of met heel veel geld, maar wel veel bedachtzamer. Mevrouw van Bijlert, Martine van Bijlert van die Denktank in Kabul. Sterkte met uw werk en bedankt voor uw verhaal. Ja. Of u nu werkzaam bent vanaf uw eigen kantoor... of veel onderweg bent naar relaties... wij begrijpen dat u als ondernemer graag overal bereikbaar wilt zijn. Van Vodafone voor ondernemers.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 Voor een 7 Fjorde cruise van 749 euro gaat u naar reisagent of HollandAmerica.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Groen licht voor Noodfonds van de Euro en NZA onderzoekt salaris huisarts. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten.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 Als ook de Eerste Kamer instemt, is Nederland het vijftiende land... dat instemt met een groter noodfonds. Alleen Slowakije en Malta hebben nog een stemming. Dat is volgende week. In het Sloaakse parlement is veel verzet tegen die uitbreiding van het noodfonds. En die uitbreiding kan alleen doorgaan als alle eurolanden ermee instemmen. Sportverenigingen hebben steeds meer moeite... financieel het hoofd boven water te houden. En dat komt deels door wanbetalers. Gemiddeld betaalt 5% van de leden geen contributie...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 En naast het betalen van contributie kampen de verenigingen... ook met teruglopende subsidies. Hoeveel verdient een huisarts eigenlijk? De Nederlandse zorgautoriteit, NZA, moet dat gaan uitzoeken. Dat heeft minister Schippers aangekondigd... in het cv-programma Pauw en Witteman. Schippers wil 132 miljoen euro bezuinigen op de huisartsenzorg... omdat volgens haar de artsen de afgelopen jaren... veel meer zijn gaan verdienen dan het norminkomen van zo'n 100.000 euro. Maar de huisartsen spreken dat tegen...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 ensuite, j'ai entendu le controleur plusieurs fois. Arrête, arrête, arrête. En. Hij was couvert de sang, l'agresseur. Volgens de getuigen riep de conducteur. Stop, stop, stop. En op de aanvaller was bloed te zien. En de Franse treinconducteurs zijn het geweld helemaal zat. Door de acties, het treinverkeer in grote delen van het land ontregeld. Ook vanmorgen nog.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 En dat is een direct gevaar voor de toeristische trekpleister Bay of Plenty, een kwetsbaar natuurgebied. Er is inmiddels een oliespoor van zo'n 5 kilometer en er zijn al dode, met olie besmeurde vogels uit zee gehaald. En volgens Milieuminister Smit dreigt voor Nieuw-Zeeland de grootste milieuramp in decennia. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Online. Vanuit het noordwesten trekken er stevige buien over het land en af en toe kan het daarbij onweren.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 ANB verkeersinformatie. Zijn er zijn een paar problemen in deze spits. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen Er staat voor de Benelux-tunnel drie kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. De A6 van Lelystad naar Muiden is weer open. De weg was een tijd lang dicht bij knooppunt Almere door een autobrand. Er staat natuurlijk nog wel file tussen Lelystad en knooppunt Almere, zeven kilometer. En dan de A12, Duitsland richting Arnhem. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord, 7 kilometer. Er lag daar wat rommel op de weg, maar het is opgeruimd. De rijstroken zijn weer vrij. Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto. Denk aan een krachtige 160 pk, 118 kW dieselmotor... en toch slechts 20% bijtelling. Denk aan de auto waar je niet aan zou denken.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 Het Hoe-seminar is wetenschappelijk onderbouwd en toch heel praktisch. Er zijn weer dagaanbiedingen bij Expert. Alleen morgen een ASUS 17,3 inch notebook met ultrasnelle AMD quadcore processor van 599 voor 477 euro. Wees er snel bij, want anders is het dagaanbieding op eens op. Van Expert kun je meer verwachten. Dus, seminar 16 november denkproductiesnl hoe. Acht minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via internet nos.nl of via Twitter. Dat doet het weer. Want dat werkt een hele tijd niet vanochtend. Maar nu weer wel. Ons account daar is NOS Radio 1. De Libische oud-leider Gaddafi heeft weer van zich laten horen. Via een Syrische radiozender sprak hij gisteravond het Libische volk toe. Ja, Gaddafi roept op tot verzet tegen de Nationale Overgangsraad. Gaan we over praten. Uh, met Hans-Jaap Melis. Hij volgt de situatie in Libië voor ons. Hans-Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Als hij dit tenminste was. Uh, Hans-Jaap, wat denk je? Oh, ik denk het wel. Ja. Um, alleen als je, de, ja, Het is een slechte geluidsopname, maar je hoort in ieder geval geen schiet op de achtergrond. Dus je kunt wel concluderen dat hij niet een heldhaftige rol speelt in Shit of Benny Walid, waar nu nog steeds zwaar gevochten wordt. Uh, en dat zou dan uh, tot iedereen zijn gekomen via een radio radiostation. Is dat logisch? Ja, Syrische tv-station, mediabedrijf, dat uh, in handen is trouwens van een uh, uitgeweken Irakees. Uh, ja, daar heeft hij al eerder boodschap op laten horen. Uh, onduidelijk blijft natuurlijk of deze opnames van uh, ja, heel recent zijn... of dat hij een heel verzameling aan opnames heeft gemaakt om te verspreiden in de loop van de tijd. Uh, ja, en, en hij heeft twee weken eigenlijk even niets van zich laten horen. En Ik vond dit eigenlijk een vrij milde uh, Een oproep tot verzet, tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat klinkt bijna braaf. En uh, waar hij uh, ook schetst dat, dat die overgangsraad geen legitimiteit heeft, want niet gekozen door uh, het Libische volk. Nou, dat, dat ging natuurlijk over Gaddafi op dezelfde manier eigenlijk, natuurlijk. En hij uh, ja, uh, waarschuwt ook andere landen dat als, je, ja, als hij zo aan de kant kon worden gezet dan moet iedereen eigenlijk uitkijken in de hele wereld. En dan niet alleen in, in, in landen die wij zien als landen met dictators... maar ook gewoon in de westerse wereld. Ja, ja. dat klinkt een beetje alsof ik leg me erbij neer, maar dat lijkt ja. mij toch ook stug? Nou, misschien probeert hij allerlei... Uh... Verschillende emoties uh, uit op ja op zijn aanhangers. Maar je kunt je ook afvragen of dit wel echt op zijn aanhangers is gericht. Maar vooral eigenlijk natuurlijk een boodschap is om het gezag van het nieuwe regime te ondermijnen. Om je toch weer te laten horen. En in dat in combinatie met uh, ja, die situatie in zit, die, uh, nog lang niet helemaal in handen van uh, de, de nieuwe regering. Ja, dan, daar worden mensen zenuwachtig van in Tripoli. Waar uh, ze gezegd hebben dat, wij, dat ze voorlopig geen nieuwe regering kunnen vormen. zolang het niet het hele land bevrijd is. En ja, die spanning neemt toch wel toe. Ja, worden ze daar echt zenuwachtig van? Want dan moet er ook naar geluisterd worden. En gebeurt dat nog? Nou, nee, men, men wordt dan zenuwachtig van uh, dat het land dus niet compleet bevrijd is. Hè. Of ja, die mensen die in zit nog vechten, zien dat niet als een bevrijding. En, en, en dat is het probleem. En als je daar dus zelf bij zegt van ja, we gaan pas echt verder werken aan een nieuwe regering, uh, aan nieuwe contracten met de oliemaatschappij, uh, we moeten eerst het land helemaal orde hebben, ja dan... dan dan wordt dat een lastige, lastige heel, hoewel ik wel denk dat uiteindelijk Sit natuurlijk wel in te nemen is. Dus het gaat alleen ten koste van heel veel mensenlevens. Het Rode Kruis is nu ook weer in een ziekenhuis gaan kijken, in Sit, waar patiënten op de gang schuilen tegen uh, geweervuur, granaatvuur. Het komt van alle kanten daar. Het is even een paar dagen rustig geweest, maar gewichten ja, gevechten zijn nu weer losgebarsten. Uh, ja, een grotere humanitaire crisis is natuurlijk aan het ontstaan met, met vluchtelingkampen buiten Sit ook. En dat schetst nog niet een beeld van een coherente nieuw Libië. Hans-Jap Medessen over de situatie in Libië op dit moment en de toespraak van Gaddafi die nog wel iets te melden had. Tom van den Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Oranje speelt vanavond tegen Moldavië. We hebben het er al uh, een paar keer over gehad. Ja. Het is niet meer zo spannend hè. we zijn al geplaatst. Maar we willen wel graag eerst, eerste worden, natuurlijk. Ja. Um, dat willen anderen ook wel graag. Guus Hidding, dikke advocaat, daar is het ook spannend voor. Ja, voor uh, hij de... moet uh, uh, met Rusland naar Slovakije, advocaat, om daarmee mee te beginnen. Ja, dat hij, wordt moet een, winnen. Uh, hij moet eigenlijk winnen, want het is een hele bizarre pool... waarin Ierland, Armenië, Slovakije en, dan wat kleinere en, Ru en uh, Rusland land van Dikke advocaat uh, nog de kans hebben. Hij heeft ook nog een wedstrijd tegen Andorra thuis, dus die punten kun je al bijna optellen. Maar dan nog, uh, als hij niet wint, krijgen andere landen het in eigen hand, waarschijnlijk. Bijvoorbeeld Ierland. Dus uh, ja, de druk is groot. Hij heeft zelf al geroepen alleen als ik me kwalificeer blijf ik, anders ben ik daar ook meteen weg. Er is ook altijd nog een, een nooduitgang via een tweede plaats. Dat je nog een kwalificatie die wel daarna kunt gaan spelen. Maar het is een hele spannende pool. En uh, Slowakije deed het heel lang heel goed. Verloor zijn laatste thuiswedstrijd, heel verrassend. Maar is toch een uh, ja, een, een nare tegenstander voor Rusland vanavond. Dus voor dik advocaat wordt het misschien wel de spannendste avond vanavond. Ja, want daar geef je dan daarmee Hidding niet veel kans mee. Want Hidding moet ook nou, ja. winnen maar tegen ja. Duitsland. En die zijn in een heustvorm... Ja, die zijn in een zeer goede vorm. Maar Turkije heeft een puntvoorsprong op België en nog een wedstrijd te goed. Want ook uh, Hiddink heeft dinsdag nog een thuiswedstrijd te goed. Dus uh, je zou haast zeggen, België moet zelf winnen, Turkije twee keer verliezen. Dat zie ik toch niet gebeuren. Dus Hiddink schat ik toch wel in dat hij zich uh, naar die tweede plaats gaat spelen. Wat niet wegneemt uh, dat het vanavond ook wel een echt prestigeduel is tegen Duitsland. En die tweede plaats, die haalde hij ook met Rusland voor de WK. En toen werd hij door Slovenië uitgeschakeld. Dus uh, ook dat is allerminst garantie hoor. Want Duitsland, je zei het al, is dat zeer goede vorm, zeer goed team en uh, zijn al uh, ruim en lang geplaatst dus die tweede plaats is de hoogst haalbare dat zal Hiddink toch wel gaan lukken, maar dan wacht hem nog wel een hele uh, een nare volgende kwalificatiesprong en voor de liefhebbers Griekenland die ook wel eens wat te vieren willen hebben natuurlijk spelen vanavond tegen Kroatië, dat is nog een hele belangrijke en Denemarken en Portugal vechten de komende dagen uit, in de andere pools is het wel uh, redelijk beslist, maar uh, woensdagochtend, dan weten we het allemaal Ja, en Hiddink natuurlijk wel thuis ook hè, een kol kolkend ja. stadion, zou ja. het kunnen van de Duitsers winnen? Nou ja, kijk, de Duitsers zijn geplaatst. Dat doet toch altijd wel iets met sporters. Dat geeft uh, altijd toch wel een soort ontspanning die soms heel mooi juist kan werken, maar toch heel vaak zie je dat dan net de echte spanning ontbreekt. Dus een punt halen zit er volgens mij zeker wel in en misschien zelfs wel een beetje meer hoor. Het zou uh, wel mooi zijn voor Hiddink en Turkije als ze wat dat betreft vanavond die tweede plaats meteen gaan veiligstellen. Dan even Avital Selingen. bondscoach van de volleybalvrouwen. Ja. Acht maanden voor de Spelen is hij de laan uitgestuurd. Of min of meer in overleg, maar afijn. Was het on uh, nou ja, je kunt daar op verschillende manieren naar kijken. De speelsters zeiden allemaal zeer verrast te zijn en graag met hem door te willen. Dat zou je als teken kunnen beschouwen. Wat hebben ze nu gedaan? Anderzijds is de realiteit dat het voor Peking niet gelukt is. In 2009 werden ze tweede op de EK als, als aanloop naar het nieuwe hoopvolle traject. Maar vorig jaar een heel slecht WK. Nu uitgeschakeld in de kwartfinale door uh, Italië. Uh, maar ook van een matig Rusland eerder in de pool verloren. Heel moeilijke tussenronden gespeeld. Dus de bond zei, ja, de resultaten, uh, daar gaat het uit. Om, die zijn niet zoals ze moeten zijn. Het is wel een noodsprong, want over een weekje of vijf moet er alweer een uh, toernooi gespeeld worden. Een pre-olympisch kwalificatietoernooi. En waarschijnlijk zal technisch directeur Goedkoop, uh, die de man dus zelf heeft weggezonden... nu zelf op die bank moeten gaan zitten, Zij het dan misschien maar voor kort. En uh, dan in mei volgt er een echt kwalificatietoernooi, want dit moet wel lukken in november, die hoorde. Nou ja, daar gaat ook maar één land door. Uh, de grote vraag zal zijn, de komende tijd lag het nou gewoon niet aan de kwaliteit van de speelsters... waarin we wat tekort komen, of is het deze zelentje toch niet gelukt het maximale eruit te halen. Nou, aan anderen om dat gelijk te bewijzen. Maar op zich vond ik het niet zo'n onlogische stap... als sommige mensen wel vinden, hoor. Goed, Tom. Mooi sportweekend. Dank. Tot maandag. Doei. Later vanochtend wordt bekend wie de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Straks bespreken we waarom daar elk zo jaar zoveel om te doen is. Eerste verkeersinformatie. Hoe is het met storm en regen... en vooral met de auto's, Lijnand ja, Nou, Ondanks dat gaat het toch wel wat beter op de weg dan een half uur geleden. De rijstrook zijn overal weer open. Dat geldt ook voor de A6 Lelystad richting Muiden. hadden we een autobrand bij knooppunt Almere. De weg is vrij, vijf kilometer file vanaf Lelystad. Op De A12 van Duitsland naar Arnhem. Daar valt de file wel op tussen Zevenaar en Arnhem-Noord... 10 kilometer, is de nasleep van een ongeluk. Maar de weg is ook daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Als slotstuk van de Nobelprijzenreging van deze week... wordt vandaag dus de, prijs, de Nobelprijs voor de Vrede bekendgemaakt. De winnaar daarvan gebeurt straks om een uur of elf in Oslo. En dat is de prijs waar ieder jaar het meest om te doen is. Journalist en kenner van de diplomatieke wereld, Robert van der Roer. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar waarom is juist deze prijs zo controversieel? Nou, Je zou kunnen zeggen dat uh, de Nobelprijs voor de Vrede... Zeg maar, de hoogste politieke eer in de wereld is. Maar, zeggen critici, het is nog geen vrijkaartje kaartje voor de hemel. Want daarvoor is die prijs te paradoxaal... en het beroep van uh, vredestichter ook te abstract. Er, er is eigenlijk helemaal geen vrede. De vrede heeft eigenlijk sinds die uh, invoering van die prijs ook nooit bestaan. Uh, Ga maar naar de vorige eeuw, was de, de bloedigste eeuw aller tijden... met uh, twee wereldoorlogen, Stalin, Hitler en Pol Pot als dictators. En uh, ja... De mensen die hem krijgen, die hebben ook niet echt vrede bereikt. Ze hebben een bijdrage geleverd. Ja. En soms komt die prijs ook te vroeg. Uh, we hebben, ja, ja. hebben, uh, Obama als, uh, Obama, maar eerder al Rabin en Peres en Arafat in het Midden-Oosten. De Klerk en Mandela in Zuid-Afrika. Uh, hum, uh, Hume en Trimble in uh, Noord-Ierland... Uh, Noord Kortom, die mensen hebben een bijdrage geleverd, maar geen echte duurzame vrede bereikt. Nee, maar dat is misschien ook wel wat veel gevraagd. Het is toch een beetje krentenwegen. Het gaat toch om de inspanning die mensen ervoor nou ja, willen dat is doen. Ook zo. Dat is ook zo. En bovendien, iedereen heeft er een mening over. Want wat is oorlog en wat is vrede? Is er nu een oorlog gaande in Syrië? Als je de Chinezen en de Russen in de veiligheid draagt, moet geloven niet. Die staken voor vorige week van de week een hand op tegen ingrijpen. Ja. Is het probleem bij uh, uh, deze prijs niet dat er altijd een tegenpartij is? Want zo gaat dat, als mensen in oorlog zijn, die er altijd tegen is natuurlijk. Wie is de oorlogvoerende partij in, uh, in het Midden-Oosten tussen ja. Israël en de Palestijnen? Nou, daar is ook al een kleine uh, halve eeuw uh, discussie over. Uh, die dingen liggen niet zwart-wit. En iedereen, is net als met voetbal, heeft er een, heeft er een mening over. Ja. En dat zie je nu ook steeds terug. En het ligt gevoelig dan natuurlijk, hè? want je komt weer helemaal in het wereldnieuws als de andere partij, misschien als degene die uh, de, de prijs wint. Zeker. Uh, kijk naar hoe de Chinezen uh, uh, grote moeite doen... om Li, Li Xiaobo, de winnaar van vorig jaar, totaal te isoleren... zodat hij geen uh, instrument wordt voor politieke activisten. Obama, die hem uh, acht maanden nadat hij was aangetreden kreeg uitgereikt... voelde zich licht gegeneerd. Is, heeft hij vrede bereikt? Uh, dat kun je toch moeilijk volhouden. Als Guantanamo Bay nog open is, Irak en Afghanistan nog half in brand staan... En uh, ja, uh, ook hij geen rol kan spelen in de Arabische lente en in het Midden-Oosten. Tel uit je winst, dat is twee jaar later. Hoe gaat het Nobelprijscomité daarmee om? Houden ze rekening met gevoeligheden? Ze houden zeker gevoeligheden. Al moet je zeggen, dat comité maakt ook vreemde bokkensprongen. Uh, critici zeggen wel eens, en daar reken ik me dan zelf dan ook een beetje toe, dat het een beetje soms het bejaarderhuis van het vredesactivisme is. Nee. Het is een beetje onvoorspelbaar. En uh, ja, als je nu ook de man die nu weer voorzitter is, is, Jack Lund... dat is een zeer omstreden politicus in Noorwegen die een geen gelukkig premierschap achter de rug heeft. En uh, ook niet als minister ge, ge, gefloreerd heeft, omstreden uitspraken doet. Nu van de week weer een interview gegeven heeft in ja. die. Praat graag een man waarvan je zegt... hou gewoon je mond en deel die prijs uit. Want dat was helemaal tegen alle protocollen in. Hè? Hij, hij lichtte zo'n tipje van de sluier op... waar we nog niks mee konden, maar toch. Ja, hij, hij zei zo'n beetje van... ja, maar als je nou goed opgelet hebt dit jaar... dan, dan, dan weet je wel wie hem gaat krijgen. Maar ja. Nou ja, dan denkt iedereen <laughs> natuurlijk... Nou, nou, dan blijven er eigenlijk twee smaken over. De Arabische Lente of Europa. Uh, daar, de, de, in die, op die lijst uh, staan ook de meeste namen ja. van, van, van kandidaten. Nu. Er zijn dus 241 nominaties... En dan wordt zo'n shortlist teruggebracht tot 25. En uiteindelijk uh, ja, moet er dus één kiezen. En dat meestal is het last minute werk hoor. Ja, en dan de Arabische... Zullen we eens even de kandidaten dan... Of ja. mogelijke kandidaten aflopen van de Arabische lente. Ja, wie moet je hem dan geven? Nou, dan kun je denken aan een, een, een blogger uit, uit Tunesië. Of een activist uit uh, Egypte. Of je kunt denken aan Helmoet Kool voor Europa. Je kunt denken aan Julian Assange voor, van Wikileaks. Wikileaks. die wordt genoemd... Ja. En uh, zo zijn er nog wel meer. Uh, het het Facebook-meisje uit Cairo. Ja. Ja. Wat, wat in de begindagen van de, de Egyptische revolutie uh, een rol speelde. Een uh, Egyptische computer van Google. En zo een Afghaanse uh, mensenrechtenactivist. Een Russische uh, mensenrechtenactivist. Het is een beetje een tombola. En straks en het is nu eenmaal zo, dat is ook vaste prik... dan is een deel van de wereld tevreden... en een ander deel zegt, waar slaat dit op? En dit, dat hoort een beetje bij het spel. Het is een tombola. Men opereert à la carte. Verwacht er ook niet te veel van. Twee jaar later weet niemand meer. Kijk naar Obama, wat hij nou precies gedaan heeft voor die vrede. Wie zou hem volgens u moeten krijgen? Nou, ik vind het zelf een, een schande dat Richard Holbroek hem nooit gekregen heeft. En dat zegt ook iets over die prijs. En dat kwam natuurlijk omdat Holbroek nog in, in leven was. De man achter de vredesakkoorden in Bosnië. Ja. De Dayton Agreements. Uh, als er nou iemand met, met, met, met creativiteit en realiteit uh, vrede op dit oude continent tot stand heeft gebracht. Oké, okay, het was onorthodox, maar het is hem wel gelukt. Ja. En laten zich blijven inspannen voor vrede ook uh, elders ter wereld. Hè? Zeker, in Afghanistan en in Pakistan. Helaas uh, recentelijk overleden. Maar uh, als er nou iemand een, een, een, een behoorlijk duurzame prestatie heeft geleverd... was hij het wel en hij heeft het niet gekregen. Er zijn meer mensen. Gandhi heeft hem ook niet gekregen. Hè? Nee. Dat, uh, dat wordt wel eens vergeten. En zo zijn er nog wel meer mensen die zeggen... ja, dat waren toch geheide winnaars en dat is niet gelukt. Nou ja, uh, dat, zegt, dat hoort een beetje bij die prijs. Dat is ook ingebakken. Het is uiteindelijk ook Noorse folklore... Uh, je moet het ook niet te zwaar nemen. Ik heb zelf nog nooit een topdiplomaat gesproken... die uh, wakker heeft gelegen van het feit dat hij die, die prijs niet gekregen heeft. En die mensen spannen zich ook in voor vrede. En toch gaan we allemaal aan de telex en andere nieuwsbronnen zitten... om dat zo tegen Zeker. 11 uur te horen. Robert van der Roer, hartelijk dank. Graag gedaan. En een goede morgen. Nog even snel door naar Joris van der Kerkhof voor 8 uur in de kas... met de snoeptomaatjes. Ja, nou, de kantine uh, maar uiteindelijk uh, gaan zitten. Daar zitten die snoeptomaatjes, donkerrode uh, snoeptomaatjes... lichtrode snoeptomaatjes, ronde snoeptomaatjes... en een beetje uh, snoeptomaatjes in een andere vorm. Uh, uh, in de kas zijn ze nog groter dan dat ze hier zijn. Ik heb de afgelopen twee uur zo ontzettend veel geleerd over hoe het in de glasduinbaar ook zou kunnen gaan. Bijvoorbeeld dat de lijnen heel erg kort kunnen zijn. Goedemorgen. Dat is meneer van de Rabobank. Die is gebeld eh, met de vraag of dat hij ook even een verhaal wilde komen vertellen. Dat gaat hij na half negen doen. Eh, samen met, eh, met de mannen van, uh, van uh, de snoeptomaatjes en van de paprika's. De afgelopen jaren ging het niet zo goed met, uh, met de tuinbouw. En uiteindelijk hebben ze hier bedacht met z'n allen... we gaan het niet meer zo negatief zien, we gaan het gewoon positief zien. En vanuit een positieve invalshoek, uh, vanuit... Kracht denken en niet vanuit macht denken. Uh, zijn ze uh, aan de slag gegaan. En veel meer samenwerken. Maar bij dat samenwerken is dan weer een ander probleem. Uh, dan kan de NMA weer eens om de hoek komen kijken. dat je niet met z'n allen tegelijk uh, prijsafspraken moet gaan maken. Maar dat is weer negatief. We houden het positief. En Marcel? Goed. Hij is echt lekker. Die snoeptomaat. Nou, nou, het klinkt dus NOS Radio en Journal Media Overzicht. Die jongens van de Kerkhof hoort u later nog. Ewart de Jong. Gaat waarschijnlijk, goedemorgen Marcel. Er gaat waarschijnlijk een streep door de voorschotnota van energiebedrijven. Klanten betalen nu een vast bedrag per maand, maar vanaf 2015 wordt iedere maand achteraf betaald voor wat er werkelijk aan gas en stroom verbruikt is. Dat meldt de Telegraaf. En dat betekent dat de zomer goedkoper wordt. In de winter wordt het duurder. De Europese Commissie hoopt dat mensen op deze manier zuiniger gaan stoken. Ondanks dat het groene energieproject regent... wordt energie met de dag viezer en duurder, schrijft Trouw. De krant haalt een nieuwe studie aan... naar de energievoorziening in 2030 van het ratenau instituut Onderzoekers stellen dat fossiele brandstoffen helemaal niet op hun retour zijn. We gebruiken er steeds meer van en dat blijven we ook doen. Nederland ziet zijn gasvoorraden snel slinkeren. Daarom moet in 2030 drie kwart van de fossiele energie worden geïmporteerd. Energiebesparing zet weinig zoden aan de dijk. Burgers besteden het extra geld dat ze overhouden. Misschien wel een extra vliegreizen of een grotere auto. In Amsterdam komt mogelijk een Nationaal Holocaust Museum. Het museum zal gevestigd worden in de Hollandse Schouwburg. Vanuit de Hollandse Schouwburg werden in de oorlog duizenden Joden gedeporteerd naar kampen. In het nieuwe museum zullen de persoonlijke verhalen van de vermoorde joden centraal staan. Meer daarover vindt u op de website van RTV Noord-Holland. De anti-Nederlandse stemming op Curaçao kan uit de hand lopen als Nederland zich te veel met het eiland bemoeit. Daarvoor waarschuwt de officiële vertegenwoordiger van Curaçao in Nederland, meldt het AD. Celti Osepa heeft een brief geschreven aan het kabinet. Hij waarschuwt voor een herhaling van de rellen uit 1969 toen de bevolking in opstand kwam tegen Shell. Afgelopen maand is de ergernis tussen Nederland en Curaçao flink opgelopen. De kranten herdenken Apple-topman Steve Jobs nog een dag na zijn overlijden. Op de voorpagina van de Volkskrant een cartoon van Jos Collignon. De tekening bedekt de halve voorpagina. Steve Jobs, uiteraard gekleed in spijkerbroek en zwarte kooltrui... staat voor de poorten van het hiernamaals. Rechts van hem de duivel met uiteraard een Windows-computer... en links God met een MacBook. De titel van de cartoon springt nog meer in het oog. Steve Jobs, I got. Jobs was diep geworteld in de computergemeenschap... van de plaats Mountain View in Californië. Waar Jobs bijna zijn hele leven woonde, schrijft de lokale krant de Mountain View Voice. Maakte weliswaar geen deel uit van het sociale en culturele leven, maar was de laatste tijd wel vaak te zien tijdens wandelingen met zijn familie. Mountain View ligt op een steenworp afstand van Silicon Valley, waar die uitgroeide tot een icoon. Ook de San Francisco Chronicle roudt om Jobs. Hoe moet het verder met Apple en de computerindustrie... nu dat Jobs er geen leiding meer aan geeft, vraagt de krant zich af. Jobs heeft één keer gezegd... de dood verwijdert het oude en maakt plaats voor nieuwe dingen. Laat het dan iets nieuws zijn dat Steve Jobs waardig zou zijn. Dat schrijft de San Francisco Chronicle. Minister Schippers van Volksgezondheid laat uitzoeken... hoeveel de huisartsen nou precies verdienen. Want zij schat dat veel hoger in dan de huisartsen zelf. Nu komt er een officieel onderzoek, maar eens vragen wat de Landelijke Huisartsenvereniging daarover denkt.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 en zijn er nauwelijks lessen geleerd. Argos, morgen. Van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hé, twaalf? Ja, alleen bij een cv-ketel van Nevid. Geen twee, geen vijf, geen zeven, geen negen, geen tien. Maar twaalf jaar garantie. Dat is heel gratis.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 Het batteriecomfort. De Raindance douches van Hans Groen. Kijk op batterie.nl. Dit is Radio 1.